Bewaningsamperse met het NOS-journaal. In Hees in Brabant is een blok van zeven huizen ontruimd vanwege instortingsgevaar. De bewoners mogen voorlopig niet terug, zegt de gemeente. Een bewoner had gisteravond de verzekeraar gewaarschuwd naar een krakend geluid in het dak. Een monteur constateerde daarna dat het niet veilig was. Van vier huizen is het dak verzakt. De huizen zijn opgeleverd in 2004 en 2005... Morgen wordt contact gelegd met de bouwer en gekeken hoe groot de schade is. De Europese leiders hebben in Brussel meer tijd nodig voor onderling overleg... voordat ze kunnen beginnen aan de plenaire vergadering. Die zou om 12 uur beginnen, maar is voorlopig uitgesteld. De 27 lidstaten proberen een akkoord te bereiken over het coronaherstelfonds en de meerjarenbegroting...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 Een kleine groep bleef achter om op te ruimen. Omdat de 150 feestgangers meewerkten, heeft de politie geen boetes uitgedeeld. De corruptiezaak tegen de Israëlische premier Netanyahu gaat in januari verder, heeft de rechter bepaald. Netanyahu is aangeklaagd in drie zaken. Voor omkoping, fraude en het schenden van vertrouwen. De advocaat van de premier had gevraagd of de zaak verder kon worden uitgesteld... Volgens hem is het lastig om te beoordelen of een getuige met een mondkapje op de waarheid spreekt. Maar de rechter ging daar niet in mee. Het weer. Een mix van wolken en zon. Tot de avond blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan zee en 26 in het binnenland. Vanavond en vannacht plaatselijk wat regen. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen zon en stapelwolken, blijft droog bij 18 tot... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de afsluitdijk de A7 van Friesland naar Noord-Holland... heb je nu 5 minuten vertraging tussen Breesland-Dijk en Den Oever. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs...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 Leef